Gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu drie uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan zijn 16 Afghaanse VN-medewerkers gekidnapt. De 16 waren bezig met het ruimen van mijnen. Het is nog onduidelijk wie de kidnappers zijn. De politie in het gebied heeft kritiek op de VN. Die zou de politie niet hebben gewaarschuwd... dat er mijnenruimers aan het werk waren. Het gebeurt in Afghanistan geregeld dat mijnenruimers... door militante groeperingen worden overvallen. De Verenigde Staten moeten hun plannen voor een raketschild in Europa aanpassen. De Russische president Medvedev heeft dat gezegd aan de vooravond van het bezoek van president Obama aan Rusland. Het raketschild moet Amerika beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Iran en Noord-Korea. Rusland ziet zo'n schild in Europa als een bedreiging en Medvedev eist nu een compromis. De Amerikaanse president is vanmorgen tot en met woensdag in Rusland... en wordt onder meer gesproken over het terugdringen van kernwapens bomaanslag in het zuiden van de Filipijnen zijn zeker vijf mensen gedood en 35 gewond geraakt. Volgens het Filipijnse regeringsleger zat de bom verborgen in een eetstalletje dicht bij een kathedraal. Op het moment van de aanslag passeerde een truc van het leger. Vijf militairen raakten gewond. De aanslag zou werk zijn van een moro islamitisch bevrijdingsleger dat al meer dan 30 jaar strijdt voor een onafhankelijke staat in het zuiden van de Filipijnen. In de Amsterdam Arena zijn bij Dance Face Sensation White 52 mensen aangehouden. Ze hadden drugs bij zich of verkochten illegaal kaartjes. Dansfeest werd gisteren nacht en afgelopen nacht gehouden. Er waren in totaal 80.000 mensen naar de Amsterdam Arena gekomen. Bij het grootste nachtelijke openluchtdansfestival van Nederland... Crown Zero in Buslo bij Deventer waren 28 arrestaties... allemaal in verband met hard drugs. Het weer. Van het zuidwesten uit meer bewolking en plaatselijk een bui. De middagtemperatuur loopt uit 1 van 22 graden aan zee tot 27 in het oosten. Later in de middag en vanavond vooral in de oostelijke helft van het land enkele regen- en onweersbuien. Morgen meer buien en wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. De hele middag. De hele zomerlaag. Het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. She looks like a model Except she's got a little more ass Don't even bother Unless you get that thing she likes Ooh, She's going home with me tonight <laughs> Hey, those special lights Come from everywhere The way they hit it To stop and stare She's got me love stone And I swear she's bad And she knows I think that she's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 And all she wants is to dance That's why you're finding her on the floor, But you don't have a chance Unless you move the way that you like That's why she's going home with me tonight Oh, yeah, yeah, yeah, yeah The way they Yeah. She's got me love so, and I swear she's bad and she knows, I think that she knows. Uh, Those guys are lights between they a cause a the cause fear, to stop, stop and stop stay, yeah. She's got swear so, she's bad and she knows, I think that she knows. Now dance. Get a girl before I like it. Damn, damn. Let me put my phone on the challenge. <laughs> Ik hoorde je op AB Radio en ZFM Zandvoort. Daarmee werd het 10 minuten over 3 en je luistert dus naar AB Radio en ZFM Zandvoort... de programma Zondag in Kenmerland deze zondag in Kennemerland staat niet in het teken van sport. Want tegen de Zomerstop, weinig sport in de regio. Maar wel in het teken van de installatie van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal. Een zeer belangrijk feit voor de gemeente Bloemendaal. Uh, we hebben uh, het afgelopen uur wel aandacht eraan besteed met uh, interviews van Mea Kramer, uh, uh, de tijdelijk burgemeester. Maar goed, er is nog veel meer gezegd. Onder andere door de voorzitter van de vertrouwenscommissie. De commissie die de nieuwe burgemeester dus heeft aangesteld. Dat is Peter Boeink van de VVD. Geachte commissaris, geachte burgemeester, geachte raad, geachte alle gasten die hier aanwezig zijn en ook de luisteraars via de radio. Als, uh, als voorzitter van de vertrouwenscommissie voer ik het woord namens die commissie. De commissie heeft vertrouwen uitgesproken in de heer Ruud Niddeveen en heeft daarop de raad van Bloemendaal een keuze van hem tot burgemeester unaniem bevestigd. Je bent van harte welkom uit Amsterdam. Dat is niet voor het eerst. Bloemendaal is voor 1900 al gezien... door Amsterdammers als een prachtige plek om in de zomer te verblijven. Ze dus lieten ruime huizen bouwen... waar we nu van genieten en ook goed proberen te bewaren. Vlak voor de kust, te midden van Natuur is Bloemendaal... een woongemeente met vijf dorpskernen. Sollicitanten voor de burgemeesteramt roerden... Uh, dit ook terecht aan als motivatie. Ook aardig dat dit door de Volkskrant werd herkend... in het kader van de landelijke hockeyfinale. Het was namelijk de stadsteam tegen het dorpsteam. <lacht> Toch is het naast de waarheid. Iedereen in deze zaal werkt of werkte... studeerde of studeert... bezoekt of gaat op bezoek in Amsterdam. De wortels liggen dieper dan je zo vermoedt. We gaan nu dus een burgemeester krijgen uit Amsterdam. Maar we waren iets anders gewend. Rotterdam voert al sinds 2005 hier de toon. De CDK heeft ons met genoegen twee Rotterdammers aangeboden. Eerst Wim de Gelder, op de, als gast aanwezig. En het laatste half jaar mevrouw Mea van Reefstein, Aapenstein-Kraan. Om in term van burgemeester Abu Talen te spreken. Er wordt hier wat minder intellectueel gediscussieerd. En gewoon beslissing genomen. Toch al een mooie foutkuil voor de nieuwe burgemeester even terzijde. Met alle belangrijke gasten uit Amsterdam willen we natuurlijk gelijk een klein vrijpuntje naar voren brengen. Maar ook een oplossing. De Amsterdamse Raad komt maar niet tot een echte oplossing voor de hertoverlast in onze regio. Veroorzaakt, veroorzaakt door de grote populatie. In het Amsterdamse waterleiding gebied. Wij stellen voor dat Amsterdam meebetaalt aan de zogenaamde faunabrug, zodat de hertenpopulatie van het Amsterdamse waterleiding zich richting duidelijk kan verplaatsen. Als tegenprestatie zorgen wij dan voor het effectief faunabeheer al daar, eindgoed al goed. De Vertrouwenscommissie heeft de keuze voor Ruud-Nederveen met genoegen gedaan. Hij pas uitstekend in het profiel. Hij presenteerde zich als een wijs man... die zich goed kende in de verhouding binnen een gemeente. Hij stelde het besturen van een fusiegemeente... en het belang van een goed functionerende operatie... als drager van elk burgervertrouwen voorop. En hij kan daarnaast ook nog een nemen een brug slaan... naar alle bewoners waar, waarbij humor niet wordt geschoeid. Ook het culturele accent gaf een plus. In deze woongemeente, met vele voorzieningen, is dit een mooi... Terrein om verder in te bewegen. Als laatste wil ik je nog helpen met een citaat: Als we weer eens onze kleine raad het niet na kunnen laten om boven onszelf uit te stijgen. Gabriel Laup, een Pools-Tsjechische schrijver van Joost Komaf met een bewogen leven, zei erover: onomstritten is noor was ons niet interesseert. Veel succes met je burgemeesterschap. So... Um. 86, Kate Bush. En dat hoorde je natuurlijk op AB Radio en ZFM Zandvoort... in het programma Zondag in Kennemland. Het programma wat geheel in het teken staat... van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal. Afgelopen dinsdag is hij beëdigd. En de toespraken die werden gehouden daar... die gaan we vandaag nog uitzenden op AB Radio en ZFM Zandvoort. En hij werd ook toegesproken door Jan Hoekema. Dat is de voorzitter van de DOD, de Brandsorganisatie voor de Nederlandse dans. Meneer de commissaris, meneer de, meneer de burgemeester, mevrouw de voormalig burgemeester, leden van de raad, genodigde familie en vrienden. Eind 2007, een paar maanden nadat ik zelf het mooie ambt van burgemeester had aanvaard, werd ik benaderd door mijn geheel onbekende Ruud Nederveen met de vraag of ik het voorzitterschap op, op mij zou willen nemen van de branchevereniging voor dans en ballet DOD, directieoverleg dans. Die vraag overviel me enigszins. Ik wist toch net het verschil tussen dans en ballet. Bezocht in mijn vorige culturele leven wel eens een voorstelling van Nederlands Danstheater. Maar daar hield mijn kennis van dans en ballet ook wel een beetje op. Nederveen introduceerde die vraag kort, zakelijk, maar ook hoffelijk door het telefoon. En bood direct aan, een en ander, in een persoonlijk gesprek op het raadhuis van Wassenaar toe te lichten. By the way, ik ben diep onder de indruk van dit mooie raadhuis. En ook wel een beetje jaloers. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste indruk, dames en heren, van Ruud Nederveen is die van een lichtvoetig mens... passend dus bij de wereld van de dans op een stevig fundament. Degelijk, betrouwbaar en gezegend met een rijk palet... aan instrumenten en technieken die hem ook te stade zullen komen in het openbaar bestuur... waar hij overigens al de helft van de week... als plaatsvervangend voorzitter van de Amsterdamse gemeenteraad in verkeerde. Ik noem er een paar. Humor, doorzettingsvermogen... een goed geheugen, kunnen luisteren... en vooral heel goed en soms ook heel lang kunnen spreken. Een analytische blik en een goed inlevingsvermogen... in de soms al zeer verschillende mensen die hier op deze planeet rondlopen... Zijn achtergrond is al gememoreerd, is zeer veelzijdig: Theoloog, cultuur en artistiek ondernemer, politicus en ik vergeet nog de helft. In de gelederen van D.O.D. maakte hij indruk door vanuit een moeilijke startsituatie snel een bestuurlijke reorganisatie en consolidatie door te voeren, waarbij hij goed oog had en hield voor de menselijke maat. In de woorden van de BZK-gids van het ministerie... voor competenties die de vertrouwenscommissies plegen te hanteren... en dat doen ze eigenlijk zonder uitzondering... empathie voor de omgeving, een verbinder. Gelukkig ook een feilloos en doeltreffend netwerker... want dames en heren, Ruud kent iedereen die ertoe doet. En als hij wel eens in mijn gezelschap iemand ontmoette... die in die onafzienbare rij ontbrak... voegde hij die naam geruisloos, charmant, maar effectief... aan zijn relationele scalp toe. Ik denk, Ruud Kennet, dat hij perfect bij deze mooie gemeente Bloemendaal past. Ik waag dat te zeggen, omdat mijn vrouw Marleen en ik met ons gezin... tot voor kort op een steenworp afstand woonden... aan de overveenste kant van Haarlem. En ook goed gebruik maakten van de vele faciliteiten in deze prachtige hoek. Van kerk tot muziekschool, van strand tot de mooie cultuurtempel Capriera... waar ik als collega-volwassenaar alleen maar heel erg jaloers op kan zijn. Is Ruud qua politieke kleur passend... Die vraag is voor een burgemeester die boven de partijen staat... althans geacht wordt daarboven te staan, soms kruipt het bloed enzovoort... natuurlijk eigenlijk niet helemaal passend. Ik waag hem toch te beantwoorden. Ruud past bij Bloemendaal als een handschoen om een hand. Hij heeft nu net dat kosmopolitische, vrijzinnige, wereldse en kunstzinnige... dat hem tot een klassieke vertegenwoordiger van de werkelijk liberale vleugel in de VVD maakt... Het past mij niet hier om op deze plaats, op dit moment, een politiek debat over het ware liberalisme te entameren. Maar zo voel ik dat nu eenmaal. Dat gezegd zijnde ben ik ervan overtuigd. En diep van overtuigd dat hij zijn eigenschap om de meest uiteenlopende mensen te binden, zichtbaar in D.O.D. en vermoedelijk ook in de Amsterdamse Raad, ook hier tot gelding zal willen en kunnen brengen. Een van mijn mede-bestuursleden van DOD, Sophie Lambeau, van de dansgroep Amsterdam. Ze zit nu beneden en kijkt naar het scherm. Als ze dat doet, vertelde me deze dagen dat de eerste kennismaking van twee, zoals zij het omschreef, nogal niet VVD-dansdames met Ruud verrassend goed verliep. En ik citeer nu letterlijk uit haar relaas. Ik begin citaat. Ruud werd genoten voor een gesprek in Corso. Ber, dat staat voor Bernadette, voor de niet-kenners... Ber en ik, as usual, in een nou niet-ogenblikkelijk deupjes... ontvingen hem aan de deur. Bernadette, een woeste koep. Ik, zonder bril, dwars over de neus. Goedemiddag, zakelijke artistici. Daar stond een keurig heerschap in blauw pak. Met keurige das en 96 zakken aardappels in de keel. Mijn god, een VVD'er. <lacht> Einde citaat. U begrijpt denk ik wel de pointe. Die keurige man bleek after all en wel heel snel een fijne vent, ook tussen aanstekers, om in VVD-termen te blijven. Een fijne vent, en dat is hij. Met veel humor, warmte, zelfrelativering, grote lijnen van inhoud en procesbewaken en interesse in mensen. Ten slotte, met die 96 zakken aardappels valt het ook wel mee, denk ik. Ik houd het zelf op 96 zakken eigenschappen die hem bij uitstek geschikt maken voor dit vreemde vak van burgemeester. Waar je geen enkele formele kwalificatie voor nodig hebt. En met een beetje geluk en goede wil, na een heel goed gesprek, in een ruimte vol welwillende of soms niet zo welwillende vreemden, het ambt kan verschalken. Het is je gelukt Ruud, nu komt het erop aan te binden en te bouwen. En dat, zo kan ik u verzekeren, gaat hij helemaal doen. Some space. But I just let love go to waste. It's so crystal clear now that I need you here now. I gotta give you. naar AB Radio en uh, CFM Zandvoort en uh, ik zei het al uh, afgelopen vrijdag heeft er een dodelijke steekpartij plaatsgevonden in Hoofddorp. en ja ik zei al daar zal vanmiddag uh, meer informatie over komen en dat klopt. De politie heeft zondagochtend uh, twee verdachten aangehouden na de dodelijke steekpartij in Hoofddorp. vrijdagmiddag werd een man bij een ruzie neergestoken op de Kruisweg en Hoofddorp, de hoogte van het Zuidagent Viaduct de twee mannen van 29 en 32 jaar oud zonder vaste woon of verblijfplaats zijn in een woning aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp aangehouden. Nou de is bezig met het onderzoek van het huis. En de identiteit van de slachtoffer is nog niet definitief vastgesteld. De politie kan daarom hierover nog geen uitsluitsel geven... en het onderzoek wordt door de politie Kennemerland voortgezet. Nou, tot zover deze informatie over de dodelijke steekpartij... van vrijdagmiddag, zometeen hier op AB Radio. Uh, de toespraak van burgemeester Job Cohen van Amsterdam... in uh, het kader van de installatie van de nieuwe burgemeester... van Bloemendaal, Ruud Nederveen. We'll Antwoord op de zondagmiddag. Je hoorde Doe Maar en is dit alles uit 1986. Ik zei het al, we gaan naar de toespraak van Job Quen, burgemeester van Amsterdam in het kader van de installatie... van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal, Ruud Nederveen. Meneer de commissaris, meneer de burgemeester... mevrouw Van Ravenstein, leden van de raad, dames en heren. Ik hoorde net bij het tekenen van de akte... dat uw burgemeester stiekem zei... die kleur van die pen die bevalt me wel laat ik daaraan toevoegen dat ik uw das ook erg mooi vind. Dames en heren, het is voor mij um, op de een of andere reden... een klein beetje uh, thuiskomen hier. Uh, ook ik ben, uh, zoals vele anderen uh, hier, uh, geboortig uit Haarlem. Ik heb jarenlang in Heemstede gewoond. En ik herinner mij als de dag van gisteren... en zeker als ik hier zo langs fiets al die keren dat ik op de fiets vanaf de PC-Boutenskade in Heemstede... naar het hockeyveld van toen BMHC ging, waar ik lid van was. Helaas heb ik het nooit verder geschopt dan jongens G... G Eén keer ingevallen bij de C'tjes, maar verder is het nooit gekomen. Maar dan is het toch wel weer ontzettend leuk om hier te zijn. En zeker ook bij uh, deze bijzondere gelegenheid. U kunt zich ook voorstellen dat ik toen hier zo op mijn fiets langs reed. ik nooit gedacht zou hebben dat ik hier nog een keer zou zijn... om uh, de nieuwe burgemeester van Bloemendaal hier welkom te mogen heten. Uh, beste Ruud, wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen... in de tijd dat jij uh, raadslid in uh, Amsterdam was, acht jaar lang... Je hebt je daar in het bijzonder... als het, in het om het inhoudelijke werk ging... druk gemaakt over datgene wat je na aan het hart gaat. En dat is de cultuur in ruime zin. En daar heb je ook veel in bereikt. En daarnaast heb je je eigenlijk heel erg snel bezig gehouden... met zaken die over het algemeen raadsleden wat minder interessant vinden... omdat ze nou niet erg aan de profilering van dat werk bijdragen. En dat zijn de bestuurlijke activiteiten. Je bent heel snel lid geworden... van van het presidium. Uh, nog sneller uh, lid uh, voorzitter van de commissie Algemene Zaken. Bij die gelegenheid gaf hij mij altijd het woord. Um, en je hebt, uh, en dat is ook iets wat um, wat in Amsterdam niet zo heel veel is opgemerkt, maar waar ik je buiten gewoon dankbaar voor ben, je ook heel veel bezig gehouden met tal van representatieve taken. Er willen nog wel eens wat mensen in, de, in Amsterdam op bezoek komen. En het is lang niet altijd eenvoudig om er dan voor te zorgen dat die op een behoorlijke manier uh, ontvangen worden. Het zei leden van het college, hetzij door leden van de raad. En Ruud, we hebben op jou nooit een vergeefs beroep gedaan. Uh, dat is één ding. En in de tweede plaats wisten wij dan ook altijd... dat Amsterdam op een voortreffelijke manier uh, vertegenwoordigd werd. En wat al die zaken betreft heb je dus... Uh, en dat kan je eigenlijk alleen maar achteraf zeggen... Uh, uh, met die bestuurlijke activiteiten... als het ware voorbereid op de burgemeesterschap. En je hebt dat op een voortreffelijke manier gedaan. U hebt dat net ook al even gehoord de manier waarop Ruud de hamer hanteert. Voor mij was dat buitengewoon herkenbaar. Daar komt hij zo die hamer, zo even zo'n flits... en dan zo'n tik. Ik gebruik zelf de hamer nooit, maar hij doet dat altijd. U zult dat nog wel merken. Um, en eh, ook, ook, ik herinner mij ook dat wij eh, vaak eh, de nodige discussie hebben gehad. En daarom ben ik ook erg blij, mevrouw van Ravenstein, dat u zo'n uitvoerig exposé over de ambtsketen hebt gehouden. Want Ruud vond dat ik hem altijd veel te weinig droeg. Eh, ook in de gemeenteraad wou ik dat dan wel eens een keer vergeten. Eh, maar als ik me niet vergis ben je daar toch langzaam maar zeker ook nog wel iets relativerender over gaan denken. Maar misschien is het ook niet zo dan hoor. Dan horen, we, dan horen we dat vast straks nog wel. Daar twijfel ik eerlijk gezegd geen seconde aan. Uh, uit datgene uh, wat ik net vertelde... blijkt uh, dat, uh, dames en heren, leden van de Raad en inwoners van Bloemendaal... dat uw uh, nieuwe burgemeester uh, niet erg uit is op eigen gewin... maar dat de publieke zaak voor hem veel belangrijker is. Uh, dat blijkt uit datgene wat hij in Amsterdam in de gemeenteraad heeft gedaan... en de manier waarop hij daar het raadslidmaatschap heeft vervuld... Um, en dat betekent dat toen uh, hij uh, op een gegeven moment... Toen je, ook een keer, toen je tegen mij vertelde dat je van plan was... Uh, om uh, te kijken of het burgemeesterschap iets, iets voor je was... we hebben het daarover gehad. Um, ik heb je daarin aangemoedigd. En uh, ik vond het ook toen ik begreep dat je uitgenodigd was... voor een gesprek hier, vond ik dat leuk. En ik vond het ontzettend leuk toen ik daar ook door jou ben meegenomen... in de hele procedure uh, waarbij het steeds spannender werd... of je dat zou worden of niet. En ik herinner mij nog als de avond van gisteren... Want het was op een avond dat ik van jou een telefoontje kreeg. En wij zaten net toevallig met ons college bij elkaar. Toen jij vertelde dat je nummer 1 op de voordracht was. En dames en heren, dit hele college van P van de A en GroenLinks vond dat een buitengewoon goede keus. Ja. Ik moet natuurlijk eh, nu, eh, nu, uw burgemeester, nu uw burgemeester uit Amsterdam komt en het woord herten is gevallen, daar iets over zeggen. Ik zeg er heel weinig over. Ik weet wel dat, eh, en, en, en dat klopt ook met wat Jan Hoekema net zei, dat Ruud onmiddellijk bij mij aan het lobbyen sloeg en onmiddellijk weer heeft verteld hoe dat er weer zat. En ik heb hem toen eigenlijk geloof ik maar één vraag gesteld. En die vraag was, wat heb jij ook alweer gestemd toen die vraag aan de orde was? En ik ben het helemaal vergeten. Ik ben het helemaal vergeten. Um, kortom... Uh ik wens u, uh, leden van de Raad en Bloemendaalers... van harte geluk met uw nieuwe burgemeester. Um, ik weet één ding zeker. Bloemendaal krijgt er een burger bij. En zoals dat met Amsterdammers en oud-Amsterdammers gaan... daar gaat nooit een burger van af. Want als je een keer Amsterdammer bent, dan blijf je dat ook altijd. Ik moet tenslotte, moet ik, tot mijn spijt moet ik... Uh, de leden van de VVD in deze Raad... Uh, moet ik een ernstige waarschuwing maken. Um, ik heb gemerkt in al die jaren dat... Uh, Ruud voorzitter was van de Commissie Algemene Zaken in de Amsterdamse Gemeenteraad dat hij aanzienlijk, maar dan ook werkelijk aanzienlijk strenger was tegen leden van de VVD dan tegen de andere leden. Het gaat niet bij. Ja. Radio ZFM Zandvoort, jorde Eddie Grant en kip me op Johanna. Goed je luistert naar AB Radio ZFM Zandvoort. Het programma Zondag in Kennemerland duurt tot aan 5 uur. Maar nu gaan we in ieder geval naar het nieuws van 4 uur, want zometeen in het laatste uur van Zondag in Kennemerland. Volop aandacht nog voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Er Zijn toespraken die komen aan bod in het volgende uur.